Landen terugkeren. Op het hoogtepunt stond er rond het middaguur 640 kilometer file op de Franse snelwegen. Dat is ongeveer evenveel als een jaar geleden. De wereld, het wereldberoemde restaurant El Bulli in Catalonië was vanavond voor het laatst open. Chefkok Adria heeft besloten zijn restaurant om te vormen tot een culinair onderzoekscentrum voor moleculair koken. Een techniek waarmee hij beroemd is geworden. El Bulli werd jarenlang uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. In Mexico is een beruchte huurmoordenaar opgepakt. Het is de vermoedelijke leider van de gewapende tak van het Juarez-drugskartel. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een bomaanslag met een auto en tientallen moorden in de drugsoorlog die al jaren in Mexico woedt. De wedstrijd om de Johan Cruyff-schaal tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar FC Twente is gewonnen door de Twentenaren. In de Amsterdam Arena werd het 2-1. De ploeg van Co-Adriaanse scoorde eerst via een penalty van Janko. Alderwereld maakte nog gelijk voor Ajax, maar Ruiz maakte het winnende doelpunt voor FC Twente. In Rio de Janeiro is de loting verricht voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van 2014 in Brazilië. Het Nederlands elftal is ingedeeld in een pool met Turkije, Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Het Turkse nationale elftal staat op dit moment onder leiding van Guus Hiddink.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 W Nightwalk ZFN's Dance Show Dank u Beep.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 Come together, we'll stay forever. Come together, hey hey. Come together, hey, hey, hey Get up.